...van afgoderij, van bloed, van... ...weet u nog waar het staat? Andelingen 15. Dus afgoderij is wel degelijk een uh, hot item... ...omdat er dingen waren gebeurd... ...waardoor het toch wel belangrijk was... ...dat de vergadering in Jeruzalem bij elkaar geroepen werd... ...terwijl het probleem plaatsvond in Europa. Moest er toch een vergadering in Jeruzalem komen... ...over dit hot item te praten en beslissingen genomen te worden... Hè? Voordat we toe komen, wil ik eerst een stukje gaan uh, praten met u over Amos. Amos is niet zo'n grote profeet, maar een klein profeetje. Maar alles wat je van Amos leest, dat is geen vrolijke taal. Dan moet ik eerlijk zeggen, alles wat de profeten zeggen is niet echt vrolijk. Want uh, we weten allemaal wanneer een profeet gaat spreken, dat is alleen maar als het een zootje is. Echt waar, je zal een profeet nooit horen als de hele gemeenschap in aanbidding is voor Yahweh. En ze zijn gehoorzaam, ze wandelen in zijn wegen met blijdschap. Ze maken ronde dansen met elkaar vanwege de, de vrede en de shalom om de salvation hè, die van binnen is. Maar als dat weg ebt en we gaan ons bemoeien met zondige dingen. Dan is het doen van iets anders dan wat Yahweh zegt is afgoderij. En Yahweh haat de afgoderij op een verschrikkelijke wijze. Die Amos leeft zo'n 750 jaar voor Christus, voor onze jaartelling. Hij woont in Judea, maar hij heeft zijn bediening in Israël. Dus hij woont net onder Jeruzalem, maar hij preekt tegen de tien stammen. Want het is een intens goddeloze zooi in de tien stammen. Ze hadden natuurlijk met Jerobiam al die twee godenbeelden neergezet. Eentje in het zuiden en eentje in het noorden. Ja, hoe heet die plaats ook alweer? Betel en Dan, Ja, helemaal boven in het noorden. Dus er waren al twee afgodenbeelden. Nou, de schot en gruwel. Daar had er ook niet voor niks een profeet Joel wel ooit eens naartoe gestuurd. Ja. Maar dat was echt niet, uh, niet prettig. En Amos, die heeft... Nou, als je Amos leest, die eerste acht hoofdstukken. denk je, nou, tegen de tijd dat onze profeet zo voor de gemeente gaat staan. Dan is er een hoop loos. Maar in Israël was er een hoop loos. Moet u goed luisteren wat die profeet zegt. We gaan hem lezen, dat hoofdstuk. En met het laatste vers van dit hoofdstuk gaan we door naar, Corint, naar uh, handelingen 15. Die profeet die zegt, ik zag de heren staan bij het altaar. Dus hij ziet de heren staan bij het altaar. Hier praat hij dus niet over de tempel, maar over het altaar wat ze daar hadden. En hij zei, sla het kapiteel, zodat de drempels beven. Kapiteel. Hè? Breek ze stuk op hun allerhoofd. Dus wat ze opgebouwd hadden bij dat altaar, bij wijze van spreken, je zou het pakken om het op die koppen van die afgodendienaars kapot te slaan. Breek het stuk op hun allerhoofd. Wie van hen overblijven, als je al die bulten hebt, zal ik doden met het zwaard, zegt vader Jawe. Niet één van hen zal ontvluchten, niemand van hen zal ontkomen. Hier gaat het over afgoderij. Je kunt in het koninkrijk van God geen afgoderij plegen. En als je dan realiseert, wat is nou afgoderij? Dat is als vader zegt A, dan zeggen je, ja, het klinkt wel leuk, maar wij zeggen B en we doen B. Dat is afgoderij. Wil je nog zondag gaan vieren? Mensen beseffen niet hoe ze misleid zijn door de afgoderij van zondagviering. Ook al hebben ze nog zoveel argumenten. Maar alles wat afwijkt wat God in zijn Torah gegeven heeft, zijn woord. Als we daar iets tegenover zetten, wat is ook weer tegenover zetten? Tegenstander. ...is Satan. Satans naam is gewoon tegenstander. Dus als God zegt A, Satan zegt B... ...wie ga je volgen? Nou, Satan volgen is gewoon afgoderij. Het is heftig als de Heer het zegt. Niet één van hen zal ontvluchten... ...want hij haat de afgoderij. Niemand van hen zal ontkomen. Dit gebeurt in Israël... ...in de tien stammen... ...net voor de periode dat de Assyrisen gaan binnenvallen... ...en al die tien stammen naar buitenland brengen. Ze zijn ook nooit meer teruggekomen... Ze zijn opgelost in de volken. Al groeven zij door tot in het dodenrijk, zegt hij. Mijn hand zou ze vandaar weghalen. Dus zelfs in het graf hebben ze geen rust. Al klommen ze op ten hemel. Dat gaat natuurlijk ook niet. Ik zal hen vandaar omlaag trekken. Hier zit geen ruimte tussen om te zeggen. Ja, God, die doe wel zo. Nee. Al verscholen zij zich op de Karmelstop. Dus de berg Karmel. Ik zou hen daar opsporen en weghalen. Al verborgen ze zich voor mijn ogen op de bodem van de zee, zegt hij. Ik zou vandaar een slang sturen en ze laten bijten. Wie wilde nog ontvluchten He, aan het oog van vader? Als die willen zijn wetens zijn wil weerstaat. Want hij overziet nog de tijd van onwetendheid. Maar heden proclameert hij dat hij moet bekeren. Dat is heftig. Al gingen ze voor hun vijand uit in gevangenschap. Was nog niet genoeg voor vader. Ik zou vandaar het zwaard gelasten en om te brengen. Zo richt ik op hen mijn oog ten kwade en niet ten goede. Wat je hier nou leest in het kwade en het negatieve. Zo zijn de ogen dus hier op alle die hem vrezen. Dan richt God zijn oog op ons ten goede. Dan veegt hij bijna de straat voor je tot je je voet maar niet zou struikelen. Maar als je afgoderij pleegt, dat kan je dus maar willens en wetens doen. Dan heb je een, een heftige tegenstander. Hij zoekt je zelfs op de bodem van de zee tot hij zo'n slang naar je toe stuurt om je te bijten. Amos die zegt verder. Ja, Adonai, ja weder heerscharen, die de aarde aanroert en ze wankelt. Dus als vader maar wijst naar de aarde en een hem man zegt hij, is dat heel leuk. De... Dat is heftig als God de aarde aanraakt. Zodat al wie erop wonen zullen jammeren als hij zijn vinger uitsteekt. Zij geheel en al opreist als de nijl. Dus hij kan omhoog komen die aarde. En hij kan weer zingen als de rivier van Egypte. Dat is ook de nijl. Want die komt er regelmatig buiten zijn oevers. En dan trekt hij zich weer terug. Dat is ook de vinger van God die dat doet. Ja, Het komt natuurlijk door de zee, die gaat omhoog. Die is die gaat omhoog. Dat is allemaal de vinger van God in de Bijbel. Dus dat is heftig hè, als je met afgoderij bezig bent, krijg je te maken met de vinger van God die naar je wijst. Die in de hemel zijn opperzalen heeft gebouwd, zijn gewelf, dat is het vocht, het water, op aarde heeft gegrondvest, hè, onze dampkring, die het water der zee heeft opgeroepen, hoe doet hij dat? De zon erop laten schijnen en dan gaat het verdampen. En dat worden weer wolken en uit die wolken, uitgegoten over de oppervlakte der aarde, krijgen we weer regen. Het is Jawe, is zijn naam. Wonderlijk, hè? Dus hij haalt uit de zee het water. <coughs> brengt het over het land, en laat het regenen. Het gaat weer naar de zee toe. Hij haalt het weer naar boven toe. Dat heeft God ooit één keer gezegd. En het functioneert nog alle dagen. Tot tijd die God eraan bepaald heeft. Want er komt uiteindelijk een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En daar zal gerechtigheid op wonen. Amos, die zegt verder namens vader... Zijt gij voor mij niet gelijk, en ja, dan moet je goed opletten hoor, wat er staat. Zijt gij voor mij, zegt ja, we niet gelijk aan de kinderen der Ethiopiërs, ook kinderen van Israël. Zijn wij Israël? Ja toch? We maken deel uit met dat volk van God, hè? Maar door Yeshua heen zijn we eigenlijk Israël geworden. We zijn het verbondsvolk. We zijn in Israël ingeplant, ja. Israël is Jacob, hè? We hebben Abraham, Isaac, Jacob en dan de takken aan Jacob. En daar zijn we tussen geplant. We praten over dezelfde. Zijt gij voor mij niet gelijk aan de kinderen der Ethiopiërs? Ook kinderen Israëls. Wat zegt hij nou? Hij verklaart hier de kinderen van de Ethiopiërs gelijk aan de kinderen van Israël. Vraagteken. Luidt het woord van Yahweh. Alle mensen zijn schepselen en kinderen van God. Maar ze zijn goddeloos geworden. Maar als het gaat om mensen... zijt gij voor mij niet gelijk aan de kinderen de Ethiopiërs? Ook kinderen Israëls? Hij zet een vraag in de zin. Zijt gij voor mij niet gelijk... ...der kinderen de Ethiopiërs? Ook kinderen Israëls? Want er is bij hem... Hoe zegt hij dat met een ander mooi woord? Geen aanzien des persoons. Niet voor een Israëliet... Kijk, het zijn de kinderen van Abram. Hij heeft aan Abram belofte gedaan, maar dit heeft aan Abram gedaan. Maar zijn die kinderen goddeloos? Roeit hij ze net zo uit als elk ander volk. Want goddeloze volken worden door Yahweh uitgeroeid. Dus hij zegt hier, zijt gij voor mij niet gelijk aan de kinderen de Ethiopiërs, zo kinderen van Israël? Luidt het woord van Yahweh. Hij zegt het dus gewoon, ook al is het in de vragende vorm. Heb ik Israël niet uit het land Egypte gevoerd? En de Filistijnen uit Kaftor en de Arameërs uit Keer? Leuk is dat hè? Hij heeft niet alleen maar Israël verlost uit hun slavernij in Egypte. Hij heeft ooit ook de Filistijnen uit Kaftor gehaald. Daar werden ze ook verdrukt. En hij heeft ooit de Arameërs uit Keer gehaald. Daar werden ze ook verdrukt. Hij heeft volkeren vrijgemaakt van hun verdrukkers. Ook Israël heeft hij vrijgemaakt van de verdrukker. Alleen met Israël had hij een bijzondere relatie vanwege de vaderen. Niet omdat jullie zo'n geweldig volk zijn, zegt hij. Want hij kon wel walgen van hun zonde. Nee, hij had een belofte gedaan aan Abraham. Dat uiteindelijk uit dat volk de zoon van Abraham geboren zou worden. De Messias Yeshua. Daar gaat het allemaal om. Zie, de ogen van Adonai Yahweh zijn tegen het zondige koninkrijk. Ik zal het verdelligen van de aardbodem. Evenwel zal ik het huis Jacobs niet geheel en al verdelgen Uit het woord van Yahweh. Dus het gaat duidelijk dat volk zegt, ik ga ik Ze zijn het verdelligen waard vanwege hun zonden. Maar niet helemaal, want er moest al een overblijfsel blijven uit de stam van Juda, wat Yeshua zou worden. Anders had hij het met de aarde gelijk gemaakt. Vanwege hun goddeloze handel. Als u denkt, ik vier sabbat en ik ken de feesten, ik ken nou toch jaren wel, maar we gaan willens en weten de zonde in, hebben we een hele heftige tegenstander. De beste weg is gauw terugkomen en in liefde dienen. Amos mag verder vertellen, want zie, ik geef bevel. Ik schud het huis van Israël onder al de volken. gelijk met een schud en geen steentje zal ter aarde vallen. Ik schud het huis van Israël. Het is mijn zoon. Precies hetzelfde als onze zoon gekke dingen uithaalt en de buurman gaat hem klappen geven. Dan zou ik die buurman zeggen, wie gaat we weer wezen? Dat is mijn zoon. Als ik klappen mag geven, doe ik het. Amen. Ze liggen toch? Maar zo is ook vader over Israël, want hij zegt, dat is mijn eerstgeboren zoon. Israël. He? Hij noemt het op dezelfde wijze zoals hij Yeshua noemt. Er zal geen steentje ter aarde vallen. Door het zwaard zullen ze sterven. Dat bepaalt jaweer. Vanwege hun goddeloos gedrag. Al de zondaren van mijn volk. Die zeggen, gij moogt het kwaad niet brengen en het ons niet tegemoet uh, voeren. Dus ze willen tegen God zeggen, je mag ons het kwaad niet aanbrengen. Je mag het ook niet naar ons toevoeren. Nou, daar trekt God zich helemaal niet van aan. Als je een goddeloos leven hebt zitten, dat kwaad komt naar je toe. Je daagt dus het kwaad uit om naar je toe te komen. Maar het wordt wel gezegd dat God het brengt. Maar wat zegt het goddeloos Israël? Ja, maar Heere God, gij moogt dat kwaad niet nader brengen. U bent toch God? En wij zijn toch uw volk? De kinderen van die volk? Ja? Gij mag het ons niet tegemoet voeren? Nou, vergis je niet. Daar komt hij. Er komt een dag, en dat noemt de Bijbel ten dien dagen. Dat is uiteindelijk de dag van het oordeel. De dag des Heren. Ten dien dagen zal ik de vervallen hut van David... wederoprichten. oprichten. Dus in de periode dat Israël gestraft gaat worden... want hij gaat ze straffen... gaat hij ook de hut van David oprichten. Ooit was nagedacht wat de hut van David is? Hebben ze met een soeka te maken of zo? Te dieen dagen zal ik dus... de vervallen hut van David... wederoprichten. oprichten. Ik zal haar scheuren dichten. En wat daarvan is ingestort... van die vervallen hut... zal ik overeind zetten. Ik zal haar herbouwen... ...als in de dagen van vanouds. David was dus de enige koning... ...die dus over heel Israël geregeerd heeft... ...en dat nog onder de zegen van Yahweh. Hij was de koning van alle koningen... ...die met liefde God diende... ...strijden kon, alle overwinningen kon behalen... ...hoewel hij wel een fout gemaakt heeft, heel duidelijk... ...maar hij was bereid te buigen en zonde te beleiden... ...het was een zoon naar Gods hart. Ja? En zo was die koning van Israël. Hij zegt het heel mooi... ...in tien dagen zal ik de vervallen hut van David oprichten. Over wie heeft hij het nou? Ja, natuurlijk, de zoon van David. Want die hut die wordt opgericht door Yeshua. Wij zijn een deel van de hut die opgebouwd wordt. Want het volk moest uiteindelijk gaan geloven in Yeshua de Messias. Hij zal die hut weder oprichten. Hij gaat haar scheuren dichten. Dat kan je alleen maar doen als je een volk wordt... wat weer terugkomt naar Torah van Yahweh. Zo kan je de scheuren van je leven dichten... Bekeer je daarvan, dan word je hersteld en je kunt naar de Torah van Yahweh leven. Opdat zij beërven de rest van Edom en van al de volken over wie mijn naam is uitgeroepen, luidt het woord van Yahweh die dit doet. Dus hoe het ook gaat, of we nog zullen leven of dat we zullen sterven, er komt een dag en verzamelt hij zijn hele volk naar zijn belofte. En dan gaat hij zo het hele huis, de hut van David, gaat hij samenbrengen. En er zal David, dat is dan de zoon van David, Jeshua, koning zijn over gans Israël. Dat zijn dus twaalf stammen waaraan wij toegevoegd zullen zijn. Vind je het mooi als je het zo leest? Dat staat allemaal maar in één hoofdstuk. Zij beërven dus de rest van Edom en al de volken over wie mijn naam is uitgeroepen. Daar horen we tussen. Luidt het woord van Yahweh die het doet... Dit wetende, even teruggaande naar die uh, vervallen hut. Hij zegt in die dagen zal ik de vervallen hut van David weder oprichten. Dat is een hele belangrijke uitspraak. Want op grond van deze uitspraak wordt er dadelijk in handelingen 15 iets gezegd. Na deze uitgesproken waren op dat concilie in Jeruzalem. Weet u nog wat voor een probleem er was? Handelingen 15. De snijdenis. Er waren farisees... Uh, uh, Gelovigen, ook in Yeshua, die waren en zeggen: Ja, zegt hij, maar we zullen toch die uh, bekeerlingen moeten besnijden. Want als ze niet besneden worden, zijn ze geen zaad van? Nou, dat zijn ze natuurlijk toch nooit. Zeker niet door vleeselijke besnijdenis. Maar de besnijdenis van hart, die was noodzakelijk. Elke Jood, of elke Israëliër is besneden naar het vlees. Maar was hij gered? Nee, helemaal niet. Hij moest besneden worden van hart. Ja, daarin lag zijn redding. Wij als heidenen zijn tot het geloof gekomen in Yeshua. Wij worden besneden van hart. Maar niet besneden. Want het heeft totaal geen zin meer om een stukje vlees af te snijden. En dan alleen maar van die man. Is zinloos. Waarom is Israël besneden? Het waren de kinderen van Abraham, Isaac en Jacob. En daar had God gezegd: besnijden. Dat is mijn volk. Ja, natuurlijk. We hoeven niet meer te besneden, zo, zo zit het ook. Het is een hele heftige discussie die daarover geweest is. Ook met uh, Paulus die zegt zelfs, en dat vind ik een hele mooie uitspraak... Indien ik nog de besnijdenis spreek Kent u hem? Indien, dat is een voorwaarde, ik nog de besnijdenis spreek... want Paulus spreek de besnijdenis niet. Nee, hij zegt indien ik nog de besnijdenis spreek Waarom word ik dan vervolgd? Had hij de besnijdenis gepreekt bij de heidense bekeerlingen... had hij nooit ellendig gehad met de joden. Maar omdat hij dus niet de besnijdenis spreekt... hij zegt indien ik... Nog de besnijdenis predigt, zegt hij. Waarom word ik vervolgd? Nee, Paulus spreekt dus geen besnijdenis voor de heidenen. Nou, dat hele discussie die was zo heftig dat hij is ermee naar Jeruzalem toegegaan om dat uit te praten. Want hij wilde van Jacobus, de leider van, het, eh, van de gemeenschap, wilde die de uitspraak hebben. Na deze uitgesproken waren, nam Jacobus het woord en zegt: Mannen, broeders, hoor naar mij.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 Zie je dat de heidenen daartussen zitten? Dus het huis van David wordt opgebouwd mede met ons. Als dat dadelijk gebeurd is. Hij zegt hiermee de stemmen dus de woorden van die profeet Amos overheen. Want dit heb Amos gezegd. Opdat het overige deel der mensen de Here zoekt. En alle heidenen over welke mijn naam is uitgeroepen. Spreekt de Heere die deze dingen doet. Welke van eeuwigheid al bekend zijn. Het is Gods plan geweest. Tot de heidenen door de prediking van Paulus en de discipelen, tot de gemeenschap van Israël zou gaan behoren. Mooi is dat hè? Dus zo wordt uiteindelijk die vervallen hut van David opgebouwd. Daar zijn wij mede deelgenoten aan geworden. Daarom zegt hij, ben ik van oordeel dat men hen die zich uit de heidenen tot God bekeren, niet verder moet lastigvallen. Waarmee? En die versnijdenis. Maar ook in Nederland is de strijd onder de messianen. Daar is het zelfs zo erg dat de heidenen besneden moeten worden, anders kan die dus niet deelnemen aan de paascha. Aan de paascha maaltijd. Wij hoeven dus niet besneden te worden. Hij zegt ook nog: Indien ik nog de besnijdenis zou spreken, dan vallen ze hem aan. Nee, hij spreekt niet de besnijdenis. We moeten dus die heidenen niet lastigvallen over die besnijdenis. Maar er moet wel over andere dingen moeten die heidenen geleerd gaan worden. Want dat is wel belangrijk. Maar het ging hier over de besnijdenis. Dan moet je de heidenen, die zich tot God bekeren, niet verder meer lastigvallen. Want die besnijdenis die redt ze namelijk niet. Maar je moet hun aanschrijven dat zij zich hebben te onthouden van wat door de afgoden bezoedeld is. Dat is belangrijk. Als wij nog iets tot ons nemen wat aan een ander gewijd is, is afgoderij. Als wij deel zouden hebben aan de commune van Rome, dan pleeg je afgoderij. Want die zeggen dus dat oudeltje wordt vlees, dus de transsubstantiatie en de wijn die wordt bloed. Dus de Roomse mensen drinken bloed. Want ze zeggen het is dus nu in bloed veranderd. Als ik aan de tafel zit van een mohammedaan en hij zegt tegen mij dit vlees of dit brood is gewijd aan Mohammed, dan zal ik het niet eten. Want als ik het dan met hem eet, dan bevestig ik zijn, zijn geloof. Het gaat om het geloof van de persoon die tegenover je staat waar ik mee aan tafel zit. Als die zegt, dit is gewijd aan Allah. Als ik dat erken door met hem gemeenschap te hebben, dan erken ik de naam van Allah. Dus dan zal ik het beslis niet eten. Maar wat is een afgod? Zegt Paulus. Wat is een afgod? Het is helemaal niks. Er is maar één god. Alle afgoden zijn geen goden. Maar omdat die man zegt, dit is aan God aangeweid. Dan zal ik hem niet sterk in dat geloven en niet eten. Dat is het principe. Ja, dus ook al doen ze op de markt en overal het vlees zegenen in de naam van Allah, dat verandert het vlees niet, want Allah is niks. Een afgod. Ja, wij danken de Heer en zo zegenen we. We er wij erkennen helemaal niks van die ander. Zelfs niet als ze ons vervloeken, want in wie staan vervloeken ze me? Ja, maar van God A. Nou, wie is nou God A? Er is maar één God. Dat is mijn God. En wij vervloeken niet, wij zegenen dan die persoon weer. Maar dus al word je vervloekt door de vijand, het doet helemaal niks. Maar of nou het door Allah gezegend wordt of niet gezegend wordt... Uh, ...dat koeienvlees blijft net zo lekker. Een afgod is gewoon niks. We staan dus helemaal geen afgoden. Nee. Ook al zeggen iemand... ...kijk, als ik met hem gemeenschap heb door met hem te eten... ...ik ben gast in zijn huis... ...en hij zegt, dit is aan Allah gewijd. Dus ik neem me niet kwalijk, je dwingt me nu te stoppen. Lieve mensen, laat hun aanschrijven dat ze zich moeten onthouden van... ...aan afgoden bezoedeld is... We moeten ons afhouden van horerij, van het verstikte en van bloed. Immers Mozes heeft van oudsher in iedere stad die een predikt... ...daar hij elke Sabbat in de synagoge wordt voorgelezen. Dus ze pakken de kern van de Torah. En wat is de kern van de Torah? Hoeveel boeken bevat de Torah? Vijf. Wat is het middelste boek? Leviticus. En wat is het middelste boek? Oostuk 17. En waar hebben we het over? Hij citeert gewoon Leviticus hoofdstuk 17. En heeft hij heeft over de allerdiepste kern van de Torah. En je zal dadelijk lezen waar het over gaat. Moet je luisteren. Hij zegt dus in Leviticus 17 vers 7 tot 9. Zij zullen hun offers niet meer brengen aan de veldgeesten. Die ze overspelig nalopen. En al durende inzetting zal dit zijn voor hen in hun geslachten. Dus waar heb je over? Over afgoderij. Dat zijn dus offers brengen aan veldgeesten. Wat zijn dat veldgeesten? Ja, dat is helemaal niks. Is het een dwaasheid? Ja, ik zeg niet dat er geen demonen zijn. Hè. Die zijn het echt hoor. Want dat zijn dus de geesten achter de beelden. Maar die beelden zijn dus helemaal niks. Je wordt gewoon misleid. Gij zult tot hen zeggen... Ieder van het huis Israëls... En daar komt hij. Nou heb je het ook met ons te maken... Of van de vreemdeling die in uw midden vertoeven. Waar vertoeven wij in het midden? In Israël, we hebben deel aan hetzelfde verbond gekregen. Daarom zullen we dus die veldgeesten en overspelend nalopen. Hè? Die in uw midden vertoeven die een brandoffer of een slachtoffer offert. Gij zult tot dan zeggen, ieder van het huis Israëls... of van de vreemdelingen die in uw midden vertoeven... die een brandoffer of een slachtoffer offert maar dat niet naar de ingang van de tent de samenkomst brengt... om het ja-wet te bereiden... die zal uit je volksgenoten uitgeroerd worden. Wat voor offers brengen wij nog? Hebben wij een offer gebracht vanmorgen? <coughs> wij brengen natuurlijk geen offer. Maar we gedenken het offer wat gebracht is. Maar we brengen geen offer. Maar we erkennen het offer dat gebracht is door Yeshua. En dat doen we dus door brood en wijn. Dat is geen afgoderij... Het wordt was afgoderij als het Rooms gaat worden. Want dan zegt Rome, dit is het lichaam en dit is het bloed. En dan wordt het afgoderij. Hebben we een door, lieve mensen? Je zult zeggen, ieder van het huis van Israël of van de vreemdeling. Het gaat exact ook voor ons, want wij zijn toegevoegd binnen Israël. Ieder van het huis Israëls, en dan komt hij weer. En van de vreemdelingen die in hun midden vertoeven. Die enig bloed... Eet tegen zo iemand die dat bloed gegeten heeft, zal ik mijn aangezicht keren en hem uit het midden van het volk uitroeien. Vader Jahwe, die haat het om bloed te eten. Want wat is er een probleem met bloed? In het bloed is leven. En dat noemt de Bijbel de ziel van de mens. Snap je het? Dus in het bloed zit het leven en dat leven dat noemt de Bijbel de ziel. Ja, inderdaad, dat is goed. Je hebt het wel onwetend gedaan. Dan zeggen we, vader, ik heb bloedworst gegeten. Ik beleid het als zonde, ik heb het niet geweten. Dank u voor de verzoening. Heb je rust? Want God overziet de tijd van onwetendheid... maar predikt heden dat de mens zich moet bekeren... geen bloedworst meer eten. Lieve mensen, het huis Israëls... en van de vreemdelingen die in hun midden vertoeven... die enig bloed eet... je moet het gewoon ter harte nemen. Wij komen niet onder de Torah uit... Het is gewoon de wil van God dat we geen bloed eten, want in de bloed is het leven. En dat leven, hebt dat moet je in de aarde gieten. Luister maar. Daarom heb ik tot Israëlieten gezegd, waar wij toe behoren... ...niemand van u zal bloed eten. Ook de vreemdeling die in uw midden vertoeft zal geen bloed eten. We gaan verder. Leviticus 17. En ieder van de Israëlieten en van de vreemdelingen die in uw midden vertoeven die een stuk wild of gevogelte jaagt... dat gegeten mag worden... gewoon een kip of een verzand, noem maar op... zal het bloed daarvan uitschieten... en dat bedekken met aarde. Zo heeft de Heer het gezegd. En dan kun je dat beest verder klaarmaken en eten. Want wat de ziel van alle vlees betreft... dus ook een kip heeft een ziel, hè? Is zielig. Ook een vark heb een ziel. We staan raar van te kijken, hè? Gut, gut. Ook een vark heb een ziel... God. Want wat de ziel van alle vlees betreft, het bloed ervan is een ziel. Heb je nog vragen over wat een ziel is? De Bijbel is zo duidelijk. Het bloed in de mens is de ziel van de mens. Dus wij hebben allemaal een ziel die door ons lichaam stroomt. We hebben dus niet een zieltje. En een levende mens die ademt, is een levende ziel. Zodra een mens niet meer ademt, is het een dode ziel. Oké. Okay. Waarom is nou de bloed van de mens een ziel? Omdat er in dat bloed zuurstof getransporteerd wordt, en dat brengt het tot in de fijnste delen van je hersenen. Het is de adem, de roewach, dat ons leven is. Die wordt dus door onze ademhaling door de long in de bloedbaan gebracht, en zo leven we. Knijp we je keeltje dicht, geen lucht meer erin, hersen is dood, af. Wat is nou je ziel? Het is het bloed waarin het zuurstof zit, waardoor we leven. Zodra een mens ademhaalt, zijn we levende zielen. Stop de ademhaling, zijn we dode zielen. En dan verval je tot stof. Punt uit. We gaan weer terug, Als hebben we dadelijk de, de volgorde kwijt. En dat, dat wil ik niet. Wat de ziel van alle vlees betreft, het bloed ervan is zijn ziel. Daarom heb ik tot Israël gezegd. Gij zult van geen vlees bloed eten, want de ziel van alle vlees is het bloed. Ieder die het eet zal uitgehuurd worden. God die haat het als we bloed eten. Want in dat bloed is het leven en uiteindelijk heeft Jezus zijn bloed moeten geven om voor ons verzoening te doen. Daarom zegt God, ik wil dus niet dat je het eet. Verder legt hij het niet uit, hij zegt het vele malen, ik wil het dus helemaal niet. Het laatste stukje, ik vind het altijd mooi. Jawe sprak tot Mozes. Als Mozes spreekt, wie spreekt er dan? Ja, Jawe. Als Mozes spreekt, spreekt Jawe. Spreek tot Israël en zeg tot hen... Ik ben Jawe. Wiens God? Uw God. Hij zegt, spreek tot de kinderen van Israël. Zeg tot hen, ik ben Jawe, je God. Gij zult niet doen... ...zoals men doet in het land Egypte... ...waar gij gewoond hebt. Het was een Afgodisch land. Gij zult niet doen zoals men doet in het land Canaan... ...waar ik je naartoe breng. Dus zowel het een is niet goed en het ander is niet goed. Waarom werden de Canaanieten uit Canaan geschopt? Vanwege hun seksuele gedrag. Gemiddelde leeftijd in die periode voor Canaan was geloof, 35 jaar. Ze werden kapot aan die funerische ziektes. Alles wat er maar leefde, dat had wat met elkaar. God hebben het uitgeroeid. Naar hun inzettingen zult gij niet wandelen. Welke voorbeelden moeten wij uit de wereld overnemen? Niks. Wat zegt vader? Zo moet je handelen, zo ben je rechtvaardig, zo ben je eerlijk. Zo zoeken je vrouw, zo zoeken je man, zo zoek je de wegen te wandelen. Zo ga je je naasten dienen en liefhebben, omdat je doet zoals Jaweh het zegt. Dan ben je kinderen van Jaweh. Heel heftig. Mijn verordeningen zul je verbrengen. Mijn inzettingen in acht nemen en daarna wandelen. Ik ben Yahweh je God. Ja, zou je het anders willen zeggen? Het is toch eerlijk. Je zal naar mij luisteren en doen wat ik je zeg. Want ik ben je God. Of je moet zeggen, ja, hallo, ik ga dat anders doen. Ja, is dan Yahweh nog je God. We zitten toch alleen maar bij elkaar om te doen wat Yahweh zegt. Hij zegt, kom bij elkaar op nieuwe opnieuw, maak er een feestje van. Elke maand opnieuw. Doe het ook op Sabbat. Ja, zegt hij, gij zult mijn inzettingen, mijn verordeningen in acht nemen. En nou komt hij. Lekker oud-testamentisch. De mens die ze doet zal er door leven. Ik ben Yahweh. Zeg maar tot het geloof in het oude testament anders was is het nieuwe testament. Beiden moeten geloven in de woorden van Yahweh. En Yahweh heeft gezegd dat we moeten geloven in het offer van Yeshua. Amen. De mensen in het oude testament moesten net zo gelovig zijn als wij. En wij moeten net zo gelovig zijn als Adam. Want Adam moest ook geloven dat er een Messias zou komen. Een zaad wat de kop van Satan zou vermorzelen. En ook Adam is door geloof in die Messias die komen zou gerechtvaardigd. Ook al heeft hij hem nooit gezien, maar door het geloof heeft hij hem aanvaard. Zo zijn alle gelovigen in geloof gestorven. Wij sterven dadelijk ook in geloof. Wij hebben ook in Jezus waar de Messias geloofd. we hebben hem nooit gezien. Zie je dus als vader Jawe zegt A, B, C... en je zegt, ja, maar ik heb het zo anders van de dominee geleerd... wij zeggen altijd is C, D, A, of zo. Ja, ik zelf moet ook de dingen doen zoals hij het zegt. Ik doe het met vreugde. Daarom kan je er altijd over praten, over bezig zijn. Het is de opperste vreugde om te handelen naar de wil van Jawe. En het leuke is, waar we mee begonnen zijn... ze moesten dus doen wat er in Leviticus 17 staat... En voor de rest wordt elke sabbat Mozes gelezen. Dus ga naar nou maar kijken wat Mozes allemaal te vertellen heeft. Nou, dan ga je toch achter elkaar verder doen wat Mozes zegt. Want hij laat dus zien wat de wil van Jahwe is. Het zijn mijn verordeningen, het zijn mijn inzettingen. Ik ben Jahwe, je God. Ja, mijn inzettingen, mijn verordeningen. Je moet ze doen en daardoor leven. Ik ben Jahwe. Amen.